Een hoorspel in zes delen, gebaseerd op de roman Hungry Hill van Daphne du Maurier. Zesde deel, tijdvak 1895 tot 1920. Goedenavond, Hel. Ben je zo verdiept in de krant? Ja, ja, daar staat een artikel in dat u ook wel zal interesseren. Waarover gaat het? Over de pas ontdekte tinmijnen op Malakka. De schrijver van dit artikel voorspelt dat die de tinmijnen van Engeland en Ierland de nekslag zullen toebrengen. Ik heb dat artikel al gelezen. En ik ben bang dat die voorspelling maar al te gauw bewijs zal worden. Wat denkt u dat mijn vader zal doen? Je vader is altijd een sluwzakenman geweest, Hal. Je begrijpt dus wel dat hij die concurrentie van Malakka heeft zien aankomen... en maatregelen zal hebben genomen. Heb je nog niet gehoord welk ronden doet? Nee? Wordt verteld dat je vader van plan is de mijn te verkopen. Oh, met dat plan loopt hij al jaren rond. Ik herinner me nog heel goed dat hij met mij over gesproken heeft... Het is nu al 15 jaar geleden dat ik hem het laatst heb ontmoet. Het kan natuurlijk waar zijn, maar Griffiths, de boekhouwer... heeft er met geen woord over gerept en hij zou het toch wel weten. Misschien heeft Griffiths er tegen jou niets van gezegd uit een soort kiesheid... omdat jij de erfgenaam van je vader bent. Ja, dat is mogelijk. Maar nu de tinprijs zo snel daalt... vraag ik me af welke gekte mij nog zal willen kopen... Een of andere dwaas die geen verstand van mijn bouw heeft... en die hals over kop de tin uit de grond wil halen voordat de kracht komt. Ik ben geen profeet, maar let op mijn woorden, zo zal het gaan. Mijn overgrootvader zou zich omdraaien in zijn graf. Toen ik het in van je overgrootvader heb gehoord, zou je dat niet doen. Koper John, zoals ze hem noemde, was geen gevoelsmens, maar een nuchter zakenman. Hij zou in zijn handen wrijven van plezier als hij hoorde dat zijn achterkleinzoon Henry Bildrick het familiekapitaal had gered. En wat de verkoop van de mijn betreft, ik zou daar maar niet te veel zorgen over maken. Je hebt Ginny, jullie hebben een schat van een jongen, John Henry, de trots van ons huis. Wat wil je nog meer? Heb ik gelijk of niet? Zie zo, John Henry slaapt als een roos. Prachtig. En zeg al zou jij nou ook niet gaan slapen? Hm? Je hebt zulke vermoeiende dagen gehad. Dat kan ik best tegen. Met de mijnwerkers is het anders gesteld. Hm? Die arme kerels worden afgejakkerd. En dat kunnen ze niet lang meer volhouden. Op die manier hebben ze niet veel aan hun loonsverhoging. Natuurlijk niet. Maar die vent uit Londen, die de mijn van mijn vader gekocht heeft... Hm? probeert te redden wat er te redden is. En het enige wat hij kon doen, was de mijnwerkers nog harder laten zoeken. Door dus, ze... Uh, Hoge loon te geven. Hoe oh, waar zal dat op uitlopen? Op een debakel. Dat heeft je vader al maanden geleden voorspeld. Het zou een ramp zijn als de mijn gesloten werd, Hel. Wij zullen ons er wel doorheen slaan. Maar de arbeiders zullen gebrek krijgen. Vooral in de komende winter. <laughs> en misschien komt er nog wel op de een of andere manier uitkomst. Hm? Ik vrees van niet. Nee, Jenny. Er breekt een beroerde tijd aan, voor doen, even. Je vader is pinter geweest, Hel. Dat is hij. Het is eigenaardig, weet je. Ik heb nooit, nooit heb ik wat voor de mijn gevoeld. Hm? Hij heeft me als jongen altijd geërgerd omdat het landschap bedorven werd door de schoorstenen en, en de lelijke gebouwen. Maar nu gaat het me aan mijn hart dat vader de mijn verkocht heeft. Al moet ik erkennen dat hij er verstandig aan heeft gedaan. Ach, de hoofdzaak is dat dat Klondmeer later aan jou komt, vind je niet? Ja. Ja, ik heb je al gezegd, Jenny. Ik hm? zal Klondmeer later weer helemaal laten opknappen. Ja. Het zal een sprookje worden. We hebben ons al, al jaren moeten bekrimpen... en in dit arbeidershuisje gewoond. Maar de tijd komt, Assepoes, dat wij op ons kasteel wonen. Op Klonmeer. Ja, wat is dat allemaal? Gaan we die uitzetten? Mannen! Mannen, wat is er aan de hand? Waarom staan jullie voor het kantoor te schreeuwen? Waarom gaan jullie niet aan het werk? Ja, ja, ja, ja. Oh, hou jij je maar niet zo ozel, helblommerig. Ja. Het is hel! Wou jij ons wijs maken dat jij niet weet dat de mijn vanmorgen gesloten is? Ja. Ik geef je mijn woord van eer dat ik het niet wist. Ah, hij liefst niet! Ik lieg niet! Ik wist er niets van. En nou staan wij op de keien, hè? Ja, juist. Wat moet er nou voor ons hongerleiders komen? hè? No, no. Jij zal ja. er geen boterham minder om eten. Nee, want jij nee. bent de zoon van die fijne meneer Henry Broderick. Die ons laat stikken ja, Dat heeft hij ons jarenlang heeft uitgebuit. Ja. Net zoals ja, je grootvader de... ja. en je overgrootvader. Ja, ja. Had... Oh, wat heb ik daarmee te maken, Jim Donovan? Ik vind het vreselijk wat er gebeurd is. Maar daar moet je mij geen verwijt van maken. Wat ja, ja. ah. hey, hey, horen jullie dat? Hij heeft Nee, schulden. Nee, Hel, daar trap ik niet in. Direct toen jij op kantoor kwam, toen hebben wij begrepen dat jij alleen maar kwam spioneren voor je vader. Jij hebt met je vader onder één hoedje gezien. Nee, dat heb ik niet. Ik heb mijn vader in geen vijftien jaar gesproken. Als jongen van twintig ben ik naar Amerika gegaan en toen ik vier jaar geleden Ali, was van, heb ik... als wij dan in de mijn geen eten meer kunnen verdienen... Laten wij ons eten dan gaan nemen. Ja! Hey, hey, hey, hey, hey, paupers hey. willen ze met ons maken? Ja. Goed, dan zullen wij ook ons als paupers gedragen. Ja! Tim, wat ben je van plan? Dat ja, Kan je wel zien? Oh, Mr. Brodrick, wat moet ik beginnen met mijn vrouw en mijn kinderen? Ik, ik heb geen penny en, en we moeten toch leven. Ja, ja, ja, beste man, er moet wat op gevonden worden. Ik beloof jullie. Dat ik overleg zal plegen met mijn schoonvader, met uh, dominee Keller. <laughs> <laughs> hij, hij zal overleg plegen om wat voor ons te doen. Geloof die huichelaar niet, man. Op een goede dag is hij hem gesmeerd. Dat is de vader in Londen. Yes. Jim! Dat is gemeen wat je daar zegt. Gemeen? Gemeen is dat je vader de mijn achter onze rug om heeft hij Dat is geweest. En gemeen is dat hij ons broodeloos maakt. Maar wacht jij maar, jij zal nog wat beleven. En bent u tot overeenstemming gekomen met de pastoor? In ieder opzicht. De jonge pastoor is een beste kerel. Hij zei dat hij graag van mijn ervaring gebruik wou maken en dat er in deze omstandigheden geen onderscheid gemaakt mocht worden... tussen katholiek en protestanten. Nou, en ik heb zelf al de nodige toezeggingen gekregen... en Harrison van de zuivelfabriek heeft me twintig vaatjes boter gestuurd. Zo? Het is alleen maar te hopen dat Jim Donovan en zijn vrienden... ophouden met plunderen en stelen. Anders kon de stemming zich wel eens tegen de mijnwerkers keren. Ja, dat is zeker te hopen. Die Jim, dat is een gemene stomme vlegel. En hij sleept andere slechte sujetten mee. Dat is het ergste. Zou u niet eens dus met Jim Donovan kunnen praten? Nee, dat is boter aan de gallen gesmeerd. Ik heb hem al eens aangesproken, maar hij luisterde niet naar me en hij me toe. Dominee, bemoei jij je met je schaap in de kerk, maar laat mij met rust. Toen spuwde hij op de grond en draaide me de rug toe. Misschien dat ik wel wat bij de jongens kan bereiken. <laughs> in Canada heb ik leren omgaan met ruwe klanten. Blijf maar uit hun buurt, Hel. Dat is verstandiger. Ze zijn door het dolle heen. Dag vader, dag Hel. Hallo, dat is Ginny. Daar Ginny. Wat breng je voor nieuws mee? Oh, daarnet hebben ze met stenen gegooid naar Mrs Griffiths. Ze reed voorbij naar ponywagen en Opeens begonnen een paar jongens haar te bekogelen. Hebben zij geraakt? Nou, haar gelukkig niet. Maar de pony hebben ze kreupel gegooid. O, schandelijk. Als we zo doorgaan, eindigt het er nog mee dat de soldaten van het garnizoen van Doen Highland ingrijpen. Ja. Dan valden er natuurlijk doden. Treurig is het, diep treurig. En ze worden opgestookt door Jim Donovan. De politie moest hier kerel achter slot en grendel zetten. Dan was het wel afgelopen. Ja, dat zou het beste zijn. Zeg, Jenny. Hm? Er zijn twintig vaatjes boter gekomen van Harrison. Wat fijn. En de dokter heeft mij tien pond sterling gegeven. Alsjeblieft, vader. Geef die maar een moeder. Die weet het best hoe ze nuttig besteed kunnen worden. <laughs> Ga wat rusten, Jenny. Je ziet bleek van vermoeidheid. Ach, als ik bleek zie, komt er van de schrik toen ze Mrs. Griffiths aanvielen. Zeg, kijk hm? eens hier, Jenny. Wat zeg je van mijn nieuwe schilderstuk? Oh, Hel. Hoe kun je het zo? Vader, is dat nou niet mooi? Ja, ja. Dat water en Hungry Hill. Hel, je moet het naar een tentoonstelling in Londen sturen. Je zult zien dat je het verkoopt. Nee, ik denk er niet over. Ik heb geen lust om mijn wijk terug te krijgen met een briefje geweigerd. Het is een cadeautje voor onze jongen, van John Henry. Ja. Ik kan niet als hij een man is geworden zien hoe de berger eruit zag... die aan onze familie een fortuin heeft opgeleverd. Tenslotte ja, en tenslotte jou. Nou, er kan nog zoveel gebeuren. Ja, dat spreekt vanzelf, maar het zou toch wel heel raar moeten lopen... als je vader zijn vermogen verloor. Zegt hij niet, waar zit moeder toch? Moeder? Oh, ik, ik geloof dat moeder erop uit is om kindergoed in te zamelen. Ja. Oh, kijk eens. Daar is de postbode. Oh, ik zal wel gaan. Het zou me niet verwonderen als dat weer een nieuwe toezegging van hulp was. Ik hoop het maar. U geeft u veel moeite, maar u hebt tenminste succes van uw werk. Ik heb nooit succes gehad. Of ik me inspande of niet. Niet zo somber, Hel. Alsjeblieft, vader. Het is een brief uit Londen. Zo. Neem maar. Dat is sterk. Wat? Hel, je raadt nooit van wie die brief komt. Van wie dan? Van je vader. Van, Va van mijn vader? Ja, ja, hij schrijft maar een paar regels. Ik zal het hier voorlezen. Waarde Tom, hierbij laat ik je weten... dat ik donderdag de 12 augustus in Doenheven kom... om enige zaken te regelen. In de namiddag hoop ik in de gelegenheid te zijn... mijn zoon huil te ontmoeten. Wil je hem hiervan verwittigen? Met vriendelijke groeten, Henry Broderick. Dan komt hij dus overmorgen. Ja. Misschien wordt het dan maar weer goed tussen jou en je vader. Denk je dat hij komt om zich met mij te verzoenen? Mm -hmm. hm. Nooit zal hij mij vergeven dat ik zijn tweede vrouw, die Adeline Price, in mijn drift een klap in haar gezicht heb gegeven toen ze me beledigde. Ik ben helemaal niet op die ontmoeting met mijn vader gesteld. Hel, je moet hem te woord staan. Dat zal ik ook. Maar ik weet zeker dat ons weerzien op een teleurstelling uitloopt. Mijn vader is in staat om me nog eens mijn toestemming te vragen om meer te mogen verkopen. Maar nooit zal ik daarin toestaan. De mijn heeft hij verkwanseld, maar het kasteel zal aan mij komen. En als ik er niet meer ben, dan zal het van onze jongen zijn. Van John Henry. Dat zweer ik. Zo waar als ik leef. Vijf uurtje, mannen. Het ja, lijkt wel een paasuur. Op de rij, mannen. Opzij daar. Ik heb tim. is daar plank ja, die bank vandaan gesleept? Die heb ik gesloopt van de bank op het kantoor. En als de mijn lag, dan stak ik het kantoor, de loodsen... en de hele bliksemse rots van je brood. Dat zou stoppen, Jim. Misschien gaat de mijne op een goede dag weer open. Dan hebben we de loodsen nodig. Jij bent gek, jij. Die mijne gaat nooit meer open. Let op, jongens. Daar gaat de plank op het vuur. Hé, hey mannen, wat doen jullie? Dat zie je toch? Waarom verbranden jullie dat hout? Neem het mee naar huis. Dan hebben jullie wat brandstof voor de winter. Ook goedenavond, Mr. Hellbrother. Jij maakt zeker de ronde om te zien of hij wat grap over nielen, hè? Dan kan je ons verraaien met de politie en ons de kast laten draaien. Is het niet? Jim Donnergen, jij weet heel goed dat ik nooit zoiets zou doen. Zal ik jou eens wat zeggen? Jij hebt maling aan ons. Dat hebben jullie allemaal. Je vader, Griffith, de boekhouwer, die gaat van zijn leven. En die gluiper, die wou ons wijsmaken dat hij niet wist dat de mijn gesloten werd. Wat oh, niet? Hij moest gehangen, worden. in de wereld. Wat heeft het of jullie tekeer gaan? Niemand kan er wat aan doen. Als het koper en het tin niet zo in waarde gedaald waren, dan zou er niks gebeurd zijn. Er zit tin genoeg in de grond. Waarom mogen we dat er niet uithalen? Koper is koper en tin blijft tin. Daar kan niemand met mijn kop praten. Waarom laat ze ons niet meer werken? Ja, dat levert te veel verlies op. Ah, Begrijp dat toch? We zijn bedrogen en belogen. Voor ons bestaat er geen recht. Behalve als je het recht in je eigen handen neemt. Wel, ik zou jou en je vader en de nieuwe directeur en Griffiths... graag jullie nek willen omdraaien. Ja, maar een... ja, een... ja, een... ja, een... als jij geen borrel had gedronken... zou je je niet zo belachelijk aanstellen. Ik geloof dat jullie allemaal een borrel te veel op hebt. Ja, ja we hebben gedronken. Wat zou dat? Betaald hebben we de borrels ook niet. He, jongens? Hey, we hebben ze genomen. En Jones, de herbergier hebben we gedreigd dat we zijn kroegkort en kleid zouden slaan. Als hij om geld door En hij deed het in zijn broek van alles. Het geeft niet of ik met jullie praat. Net wat je zegt. Ik mag dan een Donovan zijn, een straatarm. Maar wij Donovan's hebben vroeger al het land bezeten ja. dat jullie, Brodericks, van ons hebben geroofd. Ja, ja, ja, ja. En voor gek moet je mij niet aanzien, hè? Goed zo, Jim. Goed, ja. geef, geef hem de volle laag. Jij bent een kerel, dat heb ik altijd gezegd. Ik heb genoeg van jullie gezwets. Ja. Ik ga naar huis. Ja. Goedenavond. Jij blijft ja. hier. Ja, ja, ja, ja. Ik heb nog niet uitgepraat. En wij Donovan's hebben nog wat af te rekenen. Ja, ja. Ga je roos uitslapen. Wacht jongens, breng hem naar zijn huis. Dan kan hij maar op zijn benen staan. Ik groet je, Jim. Nee, Blijf staan! Hey, of hey. ik smijt je eens kei naar je hersens. Klopt de gek, Wacht dat niet. Daar! Doe het, doe het, doe het. Als je oh, het wilt. Kom dan op, Jim, maar niet met z'n allen. Tegen één, hè? Laat bekken. Hè? Gooi hem dood, mannen. Ja, de huis! Ja. Die kei van raak. Ja. Bol tegen zijn kop! Hull Broderick is er geweest. Als het me niet uitkomt dat wij hem dood gegooid hebben... zou dat moeten uitkomen? Hij kan het niet navertellen. En wij... We hebben allemaal evenveel belang erbij om ons mond te houden. Ja. Zul je nou niet verlegen zijn, Toon Henry? En zul je grootvader een handje geven? Ik wil weg. Ja, het gaat niet. We blijven maar even. Je hoeft echt niet bang te zijn. Hou mij nou maar vast. Hm? Ik zal hem maar aanbellen. Ik wil weg doen. Wees nou lieverd jongen en doe wat moeder zegt. Hm? Bent u Mrs. Blok? hoor? Ja. wilt u zo goed zijn mij te volgen. U binnen, alsjeblieft. Dank u. <kliek> zo, zo. Dat is dus Jenny. De dochter van mijn vroegere vriend, dominee Callahan. Ik heb je niet meer gezien sinds je zes jaar was. Ja, ik ben Jenny. En dit is uw kleinzoon, John Henry. Dag, jongen. Geef je goed, wat er nou een hand? Hm? Gaat u zitten. Dank u. Het is treurig geëindigd met hal. En wat zijn uw plannen? Ik ga weer bij vader en moeder wonen. En verder zal ik wel zien. Je vader zal van je zoontje later ook wel een dominee willen maken, niet? Nee, dat geloof ik niet. Toen we het eens over de toekomst van zoon Henry hadden... zei vader dat hij zo'n idee had dat hij later bij de marine zou gaan. Ach, maar dat is allemaal nog zo ver af. En hal? Wat bedoelt u? Wat stelde hij zich voor van de toekomst van jullie jongen? Oh, uw zoon heeft daar nooit over gesproken. Wel hoopte hij dat John Henry later hier zou wonen, op Clonmere. In dit akelige, sombere kasteel? Ja, dat hoopte hij. Hel hield van Clonmere. Nog vlak voor zijn dood heeft hij tegen me gezegd... als ik er niet meer ben, zal het kasteel van John Henry zijn... Jaren geleden heb ik Hel gevraagd om toe te staan dat ik Klom hier verkocht. Maar dat weigerde hij. Daardoor is de breuk tussen hem en mij gekomen. Dat is te zeggen, indirect daardoor. En door de manier waarop hij zich gedroeg tegenover mijn vrouw. Ja, dat weet ik. Ik kon Hel niet dwingen tot die verkoop, want het kasteel is onvervreemdbaar erfgoed van de familie. Wilt u hier nooit meer wonen? Nooit. Als jij het huis wilt gaan bewonen, dan kun je dat doen. Maar ik ben niet van plan om één penny uit te geven om het te laten restaureren. Ik heb u toch al gezegd dat ik bij mijn vader en moeder ga inwonen. Het is een groot geluk voor je dat je zulke brave ouders hebt. O oh ja, wat ik je nog zeggen wou. Hel had recht op een toelage van mij, maar die heeft hij nooit willen accepteren. Het spreekt vanzelf dat jij daar nu recht op hebt. Dat heb ik niet nodig. Zoals je wilt. Als ik doodga, komt alles natuurlijk aan John Henry. Mama, ik wil weg. Doe maar John Henry. Wil je weg, John Henry? Uh. Heb je genoeg van me? Goed, beste jongen, ik zal je niet langer vervelen. Ginny, ik ga vanmiddag terug naar Londen. Uh -huh. Ik dank je dat je aan mijn verzoek hebt voldaan om hier te komen opzoeken. Wil je mijn groeten aan je ouders overbrengen? Ik heb ze niet opgezocht omdat ik niet wist of ik welkom zou zijn. Er is zoveel gebeurd de laatste jaren. Ja, je vader was vroeger mijn beste vriend. Maar het is nu eenmaal zo gelopen en ik zal hem wel nooit meer terugzien. Hallo, dag, tante Lisette. Hoe gaat het ermee? Dag, John Henry. Ben je daar, jongen? Je moeder heeft me geschreven dat je zou komen... maar ik zei tegen mezelf... hij zal wel wat beters te doen hebben ja. dan zijn oude tante op te zoeken. Zo denk ik er niet over. Hoe gaat het met je moeder? Best, best. Ik moest u bedanken voor de mooie kant... die u gehaakt hebt voor een tafellager, over ik, zoiets. Hier hebt u het geld dat ze me voor u meegegeven heeft. Ze durfde het niet per post over te maken in deze rare tijd. Ah, dat geld had geen haast... Dat had wel kunnen wachten tot de burgeroorlog in Ierland achter de rug is. Vreselijk, hè? Die schietpartijen. Het is een krankzinnigheid. De wereldoorlog is nauwelijks achter de rug. Vier jaar lang hebben de volkeren elkaar uitgemoord, En nu beginnen ze weer achter in Ierland elkaar dood te schieten. Ja, ja. Die opstandelingen moeten het zelf maar weten, die ezels. Hoor nou toch eens. Het schieten schuwelijk. Ik zal eens even uit het raam kijken wat er aan de hand is. Niet doen, jongen. Dan mochten ze een kogel verdwalen. <laughs> nou, die is goed, zeg. Ik heb vier jaar gevochten in de Middellandse Zee, de Dardanellen waar niet eigenlijk? Ah. Het is al voorbij, zie ik. Niks gebeurt, tante Lisette. Ik schrik iedere keer zo vreselijk als dat schieten begint. De opstand zal al gauw onderdrukt worden. Jongen, ik zal een kop thee voor je zetten. Ah, nee, doet u dat niet, want ik kwam maar even aanwippen en dan ga ik naar mijn hotel. Morgen ga ik namelijk verder naar Doenheven. Zo, ga je naar Doenheven? Ah, de hele oorlog heb ik verlangd naar de plaats waar ik geboren ben. Ik ben op het kasteel Clonmere geboren. Maar mijn jeugd heb ik in Londen doorgebracht. Daar heb ik geen prettige herinneringen aan. Mijn vader was hertrouwd met een zekere Adeline Price, een generaalsvrouw, die Ach. zelf de generaal uithing. <laughs> mijn zusters en jouw vader konden er niet uitstaan. Jij herinnert je zeker je grootvader Henry Broderick niet meer, is het wel? Nee. nee. Ach nee, dat kan ook niet. Ik heb hem maar één keer gezien. Toen je een ventje was van een paar jaar. Je moeder had je toen meegenomen naar je grootvader op Klonmeer. Daar ga ik nou weer naartoe. Ik zal het kasteel laten restaureren en dan laat ik moeder overkomen. En voor uren reserveer ik de mooiste logeerkamer, tante Lisette. <tankt> dat is lief van je. Maar het kasteel is toch veel te groot voor jou en je moeder? Waarom? Waarom? Ik zal het zo mooi laten maken dat er altijd graag gasten zullen komen. Ik zal geen halve maatregelen nemen. Ik heb van grootvader Henry een vermogen geërfd en daar wil ik plezier aan beleven. Ik vind het heerlijk om hier zo enthousiast te horen praten. Zul je voorzichtig zijn als je naar Doenheven gaat. Hoe ga je er eigenlijk heen? De treinen rijden niet meer. Nee, maar ik heb een auto, al is het een oud beestje. Maar jongen, de rebellen zullen je die wagen afnemen. Als je niet oppast, dan schieten ze je nog dood. Geen nood, mij zal niets gebeuren. Ik zal het gauw afkloppen. <laughs> maar nou moet u mij toch echt excuseren, ik ga er vandoor. In welk hotel ben je? In de Metropool. Ik zou je nog graag wat bij me houden. Maar het is beter als je nu maar gaat. Het begint al donker te worden. dan is het dubbel gevaarlijk op straat. Ik zal je moeder schrijven om dat te bedanken voor het geld dat je me gebracht hebt. Aha, ja. hm. Ik zit maar de hele dag te haken. De opbrengst is voor het te huis voor blinde kinderen, weet je. Alstublieft, tante. Hebt u dan van mij ook nog wat voor die arme stakkers? Ach, dankjewel, John Henry. God zegen je. Zul je heus voorzichtig zijn... Maak u over mij maar niet ongerust. Tot ziens, tante Lisette, als u bij mij komt logeren op Klonmuir. Goedenavond. Kan ik nog een whisky soda krijgen? Zeker, maar ik moet direct de bar sluiten. Zeg, hoor eens. Wie is die man die daar zit? Hm? Ik ken hem niet. Ik moet die vent al eens eerder gezien hebben, maar ik kan me niet herinneren waar. Hij schijnt niet graag zijn gezicht te vertonen. Dat verbergt hij angstvallig achter zijn krant. Alsjeblieft. Uw whisky, soda. dan. je. Zegt er is vandaag nogal geschoten in Sleen, hè? Ja, een beetje. Slachtoffers gevallen? Drie. Queen Street. Maar uh, ik weet nergens van, hoor. <laughs> kijk, maar niet zo benauwd. Oh, daar komen twee officieren binnen. Die kunnen u wel meer vertellen als u wat wilt weten. Goedenavond. Goedenavond. Wat willen de heren drinken? Mm. Wat deze heer drinkt, excuseer dat ik zover ben te vragen, bent u misschien een ier? Dat ben ik. Dus u woont in dit onzalige land? Ik ben hier geboren en ik ga hier weer wonen. Ik ben weg geweest gedurende de oorlog. Mm -hmm. Ik heb bij de marine gediend. Oké, okay. nou drinken we samen een whisky soda als u geen bezwaar tegen hebt. <lacht> nou, waarom zou ik? Twee whisky voor deze heren en nog geen voor mij ook. Jawel, ja. De ieren hebben verstand voor paarden en honden... Maar verder kunnen ze de hier van mij cadeau krijgen. Present company accepted. U gaat u toch zeker niet vestigen in het gat hier, hè? In Sleen. Ik ga morgen naar mijn kasteel Klangmeer in Doonhaven. Dat ligt tegenover Doon Island. Ah. Op uh, Doon Island heeft een vriend van mij een garnizoen gelegen. Dat is toch bij Hungry Hill, niet? Ja, dat is juist. Ja, ja. Alsjeblieft, heren. Cheerio. Goed gezondheid. Cheerio zo'n whisky-soda doet je goed na zo'n vervloekte dag. Is er veel gevoegd? We hebben zombies schoongeveegd. Die slampampers hadden het stadhuis bezet, maar daar hebben we ze weer uitgepaft. Ja. Ze zijn de berg ingevlucht, maar we zullen ze wel te pakken krijgen. Drink je glas uit, want we moeten weg. Het is tijd. U komt net binnen en u moet er nou weer op uit. Ja, ja. we moeten op patrouille. Zonder bliksem geen pretje in het donker. Ja. Je kan ieder ogenblik een mes tussen je ribben krijgen. Nou, ga je mee? Oké, okay. nou zien ziens, meneer. En als we genoeg van uw landgenoten om zeep hebben gebracht... dan kom ik eens bij u jagen. In Doenheven. Au revoir. Bonsoir. Uh, Zou u zo goed willen zijn nu in de hal van het hotel te gaan zitten? Ik moet de bar sluiten. Ik ga naar mijn kamer. Dank u. Hé, die man die daar zijn krant verscholen zat is verdwenen. Ik heb zo'n idee dat hij van Doenheven komt... Dan is het jammer dat u heeft zien drinken met die officieren. Wat doe je ermee? Oh, ik kom wel eens tot de opstandelingen behoren. <laughs> dat moet hij weten. Goedenavond. Wel te rusten, meneer. En ik hoop dat u morgen een goede reis zult hebben. Wie bent u? Wie bent u? En wat betekent die barricade op de weg? Als ik hem niet bijtijds gezien had, was ik te pletten gereden. Geef antwoord op mijn vraag. Uw nou. naam. Snouw niet zo. En verbeeld je niet dat ik bang ben voor de revolver die je onder mijn neus houdt. Antwoord. Maak een opening in die versperring, want ik wil graag verder rijden. Kom uit je wagen of we halen je eruit. Nou vooruit. Ga wat. Kijk eens aan. Zes gewapende helden om één man te molesteren. Je zegt hoe je heet en je antwoordt op mijn vragen... of ik laat je opsluiten in dat holdeire drots dat je wel spreken wilt. Als je behoorlijk antwoordt, zullen we je fatsoenlijk behandelen. Je naam? John Henry Broderick. Waarheen was je op weg? Naar mijn kasteel, naar Klanmier in Doenheven. Je hebt bij de marine gediend, dus niet? Van 1914 tot 1918. Tot welke partij hoor je? Tot geen partij. Vannacht heb je gelogeerd in Hotel Metropole. Slein. Mm -hmm. All right. Wat willen jullie van me? Om te beginnen je auto. Die hebben we nodig. Pak hem maar, hè. Het is mijn eigen schuld. Die mensen stom geweest. Ze hadden me voor jullie gewaarschuwd. En wat zijn jullie van plan met mij te doen? We houden je een tijdje in bewaring. Je wordt geblinddoekt. Dan word je naar een hut gebracht, een paar mijl hier vandaan. Als je probeert te ontsnappen, krijg je een kogel in je rug. Geven? Zo, Tim. Ben je er eindelijk? Ik dacht dat je me vergeten had. Helemaal niet. Heb je vannacht goed geslapen? Alsjeblieft, hier is je ontbijt: brood, spek en een fles biertje. Zeg eens, hoe lang moet die malligheid nou nog duren? Ik zit nogal drie dagen opgesloten in deze vuilhut. Ik heb er meer dan genoeg van. Ik kan er niks aan doen, John Henry. Ik krijg mijn orders. En je kan niet zeggen dat ik je slecht behandeld heb. Integendeel. We hebben zelfs een gezellig pokertje gespeeld. Alleen van dat 17 pond sterling gekost van de 20 die ik bij me had. Hm. Maar ik wil mijn vrijheid. Die krijg je. Wanneer? Nou, ik heb order gekregen om je vandaag vrij te laten. Eindelijk. Ik ga er meteen vandoor, hè. Hoe ver ze het hier vandaag aan doen hebben? Als je flink doorloopt, een uur of vier. Mooi zo. Gegroet aan Tim. En zeg aan je vrienden dat ze naar de bliksem kunnen lopen. Maar moet je niet eerst wat eten? Dat doe ik onderweg wel. Ik ga naar mijn kasteel, naar Klonmeer. Ik zou me maar niet haasten. Ik weet wel, je weet niet wat je zegt. Ik heb er jaren aan verlangd. Dan wacht je een teleurstelling. Lees maar, lees maar eens wat er in deze krant staat. Die heb ik expres voor je meegebracht. Lees het maar. Die foto, dat is Klonmeer. Dat was Klonmeer. Lees maar wat er onder die foto staat. Het kasteel Klanmeer in Dunheaven werd gisteravond door onbekende personen in brand gestoken. Slechts een klein deel van het meubilair kon door de dorpsbewoners gered worden, maar het historisch bouwwerk werd geheel door, door het vuur verwoest. Men zegt dat de tegenwoordige eigenaar is John Henry Broderick zich op het ogenblik in het land bevindt. Wat oh, domme. De schooiers... Niet blaffen. Kom hier. Ga liggen. Goeiedag. Goeiedag. Hij zal u niet bijten. Hij grond alleen maar als u vreemd volk ziet. Ik ben geen vreemd volk. Ik ben John Henry Broderick. Wie ben jij? Eugene Donovan. Ik ben de zoon van Jim Donovan... die 25 jaar geleden toen de Kopermijn gesloten werd... naar Zuid-Afrika is gegaan. Zo, ben jij de zoon van Jim Donovan? Ja, waarom kijkt u me zo aan? Mijn vader, Hal Broderick, werd vermoord vlak voordat jouw vader naar Afrika uitweek. En wat zou dat? Mijn vader werd door een aantal kerels met keistenen doodgegooid... en jouw vader moet daarbij geweest zijn. Maar u zeggen dat mijn vader een moordenaar is? De politie heeft nooit kunnen ontdekken wie de moord op zijn geweten had. Ik weet van niks. Dat gebeurde was ik nog maar een kind. Ja. ja. Weet jij ook niet wie mijn kasteel gisteren in brand gestoken hebben? Nee, ik lag in bed. Maar niemand van doenheven heeft, heeft het gedaan. Daar ben ik blij om. Jouw gezicht komt mij zo bekend voor. Heb je misschien een broer? Ja. Michael. Het voert hij uit? Hij heeft zich aangesloten bij de opstandelingen. Waar die uithangt, weet ik niet. Ik heb hem vier dagen geleden in Slenen gezien. In de bar van Hotel Metropool. Dat moet jouw broer geweest zijn. Hij zag dat ik whisky dronk met een paar officieren. En ik ben ervan overtuigd dat hij dat aan zijn vrienden verteld heeft. En dat die mijn kasteel verwoest hebben. Omdat ze dachten dat ik hulde met hun vijanden. Op weg hierheen werd ik gevangen genomen. Na drie dagen lieten ze me vrij. En daar sta ik nou. Hier. Bij de puinhopen van Klangmeer. Het is mijn schuld niet. Is het is niet ellendig om aan te zien. Die geblakerde muren. Van binnen alles verbrand. Tonnen. Jij kan niet begrijpen wat ik voel. Wat trek jij ervan aan, hè? Jij laat je koeien grazen op het grasveld voor de ruïne van mijn kasteel. En je bent blij dat je beesten hier mals gras vinden. Als jongen heb ik er alles op gehoopt dat mijn kudde hier zou grazen. Ja, toen het kasteel de as lag, dacht ik... Ja, nou mogen ze het doen. Bent u daar boos om? Laat ze hun gang maar gaan. U gelooft toch echt niet hè, dat ik heb meegeholpen om die brand te stichten? Want bij God, dat heb ik niet gedaan. Ik geloof je Laat je koeien hier maar wijden zo dik als je wilt. Dank u wel, Mr. Broderick. Kan ik soms nog wat voor je doen? Ja, achter de ruïne van het kasteel, daar rechts... ...daar staat nog een grote stal die niet verbrand is. Ziet u wel? Hm. Wat wil je ermee? De ja, stal is wel wat vervallen, maar... Eh, ...voor een paar pond steunen kan ik hem wel laten repareren voor mijn koeien. Hier, ja. daar heb je drie pond van hè? Dat is alles wat ik nog in mijn zak heb. De rest heb ik verloren met pokeren. Dank u wel. Met bent een fijne kerel. Ah, kijk er nou maar niet zo verdrietig naar die puinhoopen. U bent toch rijk? Nou, laat u ergens anders een nieuw kasteel bouwen dat nog veel mooier is dan Klonmier was. Nee, nee. Niet ergens anders, maar hier. Op deze plek. Op dezezelfde plek laat ik Klonmier herbouwen. Precies zoals het kasteel is geweest. Hier. Want ik hou van de grond waar ik geboren ben, Donovan. En een ik zal een einde maken aan die onzinnige veten die er een paar honderd jaar is bestaan tussen jouw geslacht en het mijne. De haat tussen de Donovans en de Brodricks moet verdwijnen. En ik ben er zeker van dat ik dat bereiken zou. Ik zal hier welvaart en geluk brengen. Mr. Brodrick. Ik geloof stellig dat er een mooie tijd zal aanbreken voor Doenheven. Dus die jongen... Die zou kunnen aanbreken voor de hele wereld. Wanneer de mensen maar samenwerkten. in vriendschap...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 De rolverdeling was als volgt: Hal Broderick was Dolph de Vries, Tom Callahan, Frans Somers, Jenny Maria de Boy. Jim Donovan, Wim Hoddes, Henry Broderick, Paul van der Lek. Lisette, Joke van den Berg, de jonge John Henry, Gerry Mantel, de oudere John Henry, Lou Landré, Eugene Donovan, Paulo Hamburger. Verder werkte mee. Floor Koen, Ad van Kempen, Hans Voeks, Frans Kokshoeren en Joop van der Donk. Technische verzorging, Leon Dubois en Herman van der Lely. De regie van deze serie was in handen van Dick van Putten.